6 uur. moet met het nws journaal Autofabrikanten die volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer mogelijk schommelsoftware gebruiken, willen daar nog niet uitgebreid op reageren. De RDW onderzocht 30 dieselauto's. 16 bleken op de weg veel meer uitlaatgassen uit te stoten dan in een testsituatie. Kia is een van de beschuldigde fabrikanten, maar blijft erbij geen manipulerende software te gebruiken. Hyundai zegt het rapport nog te moeten lezen. En Suzuki is bezig met een eigen onderzoek naar de uitstoot van zijn dieselmodel. Andere fabrikanten hebben nog niet gereageerd. Iedereen kan voor 2 euro meestemmen voor de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. De partij wil op die manier zoveel mogelijk mensen laten stemmen... en niet alleen trouwe leden, bevestigt het bestuur tegen het AD. Zodra de 2 euro op de rekening van de partij staat... wordt de donateur versneld lid en mag die meestemmen. Tot nu toe hebben de huidige partijleider Diederik Samson en Kamerlid Jacques Monash zich gemeld als kandidaat. En volgens bronnen in Den Haag maakt vicepremier Asscher zijn kandidatuur maandag bekend. De advocaat van Geert Wilders vindt het onbegrijpelijk dat de rechtszaak vanwege Wilders' minder Marokkanen uitspraak doorgaat. Geert-Jan Knoops had de rechter gevraagd om het proces te staken... omdat niet de rechter, maar de politiek zou moeten bepalen wat politici mogen zeggen... Maar de rechter bepaalde vandaag dat het proces gewoon over twee weken verder gaat. Door de problemen op de Merwedebrug bij Gorkum zijn ook vanmiddag weer lange files ontstaan. Dat wordt nog verergerd door vakantieverkeer aan het begin van de herfstvakantie. Niet alleen op de A27 bij de brug zelf zijn er files. Het is ook druk op de A2 die door het vrachtverkeer wordt gebruikt als omrijroute. Minister Schultz gaat proberen de reparatie van de brug te versnellen. In de brug zijn haarscheurtjes geconstateerd. Het weer de komende uren neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgenochtend trekt die regen weg. Vooral s middags schijnt dan de zon geregeld. En het wordt een graad of 16. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avond spits, maar het hoogtepunt lijken we achter de rug te hebben. De extra drukte wordt veroorzaakt door het begin van de herfstvakantie. En is vooral merkbaar in het midden en oosten van het land. En in mindere mate ook in het zuiden. Dit zijn de files die er uitspringen in de Randstad. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen knoop het Hodendrecht en Vinkeveen 4. Bij Utrecht-Leidse Rijn nog eens 8. En bij Waardenburg 27 kilometer vanaf knoop het Oude Rijn. Al met al is de vertragingstijd op het stuk tussen Amsterdam en Den Bosch bijna 2 uur. Dat heeft te maken met de grote problemen op de A27, de brug bij Gorkum. Veel mensen mijden die brug vanwege de versmalling, vanwege de politiecontroles. In beide richtingen staan files, maar vooral naar het zuiden is de vertragingstijd bijna een uur. Andere files met veel vertraging. De A10, de ring van Amsterdam, tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer. De A12, Den Haag-Utrecht, bij Harmelen 4. En richting Den Haag, bij knooppunt Oude Rijn, 5. En bij knooppunt Gouwen nog eens 8. De A16 Breda-Rotterdam bij Prins Alexander 5 kilometer. En naar het zuiden naar Breda bij knooppunt Ridderkerk 8. De A20 Groep van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen 8 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam bij Rotterdam-Krooswijk 8 door een pechgeval. De linkerrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Weer terug voor het tweede uur. Zandvoort draait door. Maar dan ietsje anders. En ik ben nog steeds met mijn vrienden hier. En ik wil namelijk het tweede uur gaan beginnen met Home van Doten. En we gaan er natuurlijk weer een hele gezellig uur van maken met veel nieuws. Dus blijf erbij. En we krijgen natuurlijk ook het weer voor het komend weekend.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 So... we crying out loud burn the bridges in our town till the point where we dry out as it all Dat hebben we een jarige had. Is dat zo? Ja. Collega. Ja, een jarige collega. Ja. Een, een collega die met een kick aan de zij. Uh, ja, oh die. Ja. Oh. En, ah, maar dat vind en, ik ook als... wel dat we even moeten gaan zingen voor. Dat Vind je niet? Ja, gaan we dat doen? En wat gaan we zingen dan? Dat weet ik niet. Wat denk je van Happy Birthday? Ja, ik probeer hem als een gek te starten, maar die wil even niet. Nee. Ja, dan gaan wij het, het zelf doen. Moeten het, we, we moeten het zelf doen. We gaan, we gaan het zelf doen. Geen probleem. M.K., deze is voor jou. Ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep, de, de, de piep. Gefeliciteerd. Deze is ook zo mooi. Van de nits? Ja. Ah. Maar wat betekent dat Nesquio? Uh, volgens mij is Nesquio een schrijver. Oh. Ja, dat klopt. Dat weet ik eigenlijk veel. Hè? Wat zeg jij? Dat weet ik eigenlijk veel. Jij weet heel veel. Lopende, een lopende encyclopedie Echt wel. Hoor je het verhaal? We noemen hem ook meneer nee, van... Nee, ik, uh, ik uh, ben het niet. We noemen hem nee. ook meneer van Dalen. meneer, van, Ja, nee, ik wacht al jaren Ja, die wacht op, op de, al de band, hoor. Ik wacht al jaren op hoor. Ik wacht Ja, lach weer hè, zat ik er weer doorheen. Ja. Wat Dank je wel, Toet, dat je even de graag gedaan hebt. Dank je, is De Groenteman. Onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die hem doet. En vandaag hebben we in De Groenteman een bietjes appelstampotje. Ja. En het is voor vier personen en het duurt ongeveer 30 minuten doe je erover om dat te bereiden. Wat hebben we nodig? 400 gram, 400 gram gekruide speklapjes in reepjes. Een kilo kruimelige aardappels. 500 gram bietjes, voorgekookt. Een scheutje melk. Klein stukje boter. Een granny smit appel, schoongeboend. En peper en zout. Staapot! Wat gaan we doen met de bereiding? Schil de aardappelen en verdeel ze in gelijke stukken. Kook ze in water met zout in 20 minuten gaar. Bak in de tussentijd de spekreepjes lichtbruin in een pan. Giet na 20 minuten de aardappels af en doe er 50 gram boter met een scheutje melk bij. Stam ze vervolgens fijn. Snijd de bietjes en de appel in kleine blokjes. Schep deze samen met de spekreepjes door de puree. Hou er een paar apart. Breng het geheel op smaak met peper en zout. En serveer de overgebleven speklapjes eroverheen. Ah, ah. Lekker. En dan nu het toetje ja, ja, ja, van de week. Die niet. Zullen komt er meteen. Ik ging een eisje liedje spelen. Ja. <laughs> Mijn um, um, um, toetje deze week is uh, chocolade... Ja. Zelf gemaakt? Ja, weet ik van Mama doet dat altijd. Want doet mama doet dat altijd. Oh. Is ja. lekker? Ja. Nesvlagroom? Nee joh. Op een stokkie. Oh. Op een stokie? Ja. hij oh, ijs op een stokie. Oh ja, schabbel. En door. Pooper trooper beams are gonna blind me. But I won't feel blue. Like I always do. Or somewhere in the crowd there Zelf even Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. Abba. We gaan, uh, We gaan wat doen. Wat gaan we doen? Loten. loten? Verloten. Verloten. Ver Dat is anders dan dichtbij loten. Ja. Ja, daar komt ie. Daar komt -ie. We, oh, we gaan... Ik uh, ja. ben ze heel snel aan het door elkaar ja. aan het kusselen. Ja. En ik heb er eentje tussenuit gepakt. Oeh, wat een gefriemel. Even kijken. Yvonne Zebrecht. Nou. Wat Die leuk. heeft uh, gratis behandeling gemaakt. Nou, gefeliciteerd. Yvonne, je mag contact met mij opnemen en dan uh, gaan we een afspraak maken. Nou, wat leuk. Dan gaan we je lekker verwennen. Nou, Oeh, hartstikke, hartstikke leuk. leuk. Weet Yvonne dat ook? Uh, nu wel, als oh, ze luistert. Tenminste. Ja, nee, maar ook. Nou, oké. Okay. Nee. Nou, we gaan dat ook nog even op de site zetten van Zandvoort Draait Door. Precies. Te vinden op Facebook. Oké. Okay. Nou, gezellig. Ja, toch? Ja. En nou... Uh, ja. Nee, ik wilde alles zeggen over dat verwennen, maar dat. Nee, doe maar niet, Doen Blijf, niet. Het blijft radio. Doen het was niet, een ja. medisch matras, dus het, het valt reuze mee. Ja, ja nee. Ja, ik, ik kan het aanraden. Ik weet, weet het uit ervaring het, ver, het verwennen kan je aanraden. Ook. Oh. Uh. Door. <laughs> De gemeenteraad van Zandvoort heeft zijn zienswijze gegeven op de voorgenomen collegebesluit van 23 augustus over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. De raad vindt dat er voldoende aan voorwaarden is om te komen tot een definitieve keuze. De dynamische plaats van Zandvoort vraagt om een sterk gemeentebestuur met een daadkrachtige en toekomstig bestendige ambtelijke organisatie. Hoe kan Zandvoort de uitdaging die het veranderlijke maatschappelijke landschap met zich meebrengt het hoofd bieden? En wat is nodig om de ambitie die de gemeentebestuur heeft te kunnen realiseren? De vraag die door de college van Zandvoort op 23 augustus beantwoord met een voorgenomen besluit. Na verdieping en kennisgevingvergaring heeft de college gekozen voor een algemene ambtelijke samenwerking met Haarlem. Belangrijke bouwstenen die mede richting heeft gegeven aan de keuze van het bestuur zijn de rapport Evaluatie maatschappelijk dienstverlening Zandvoort en het bestuurskrachtonderzoek. Uit beide onderzoeken blijkt dat het versterken, versterken van de bestuurskracht van de gemeente Zandvoort... de ambtelijke integratie met Haarlem de beste keuze is. Nou, um, vind je hem mooi? Ja, ik vind hem prachtig. Oké, okay. ja. ik hoop dat Zandvoort het over vijf jaar ook nog mooi vindt. Ja, vast wel. Dat, ja. Ja, ja, denk ik. Ja, ja, Kom goed. Kom goed, Jochie. Ja, precies. We een beetje buiten, een beetje, een beetje Spaanse. Nou, hoi allemaal, hè? Eh. Caribisch, allemaal. <laughs> Dit, hè? En mijn nichtje is uh, vandaag weer die kant opgevlogen. Ben jij er wel eens geweest, Ronald? Jullie zouden? wel, wel. Oh, jullie zijn er getrouwd? Ja, wij zijn er zelf. Nou, getrouwd. Ja. Ik, ja. ja, inderdaad, ja. ja. Goeie ja. herinneringen. En Mijn nichtje die, die gaat er uh, nou, zeker twee keer per jaar naartoe. Ja? Een paar maanden, ja. Lijkt me ook een lekker, lekkere temperatuur, oh, En wie? Uh, ja? Ja. ja? Ja, ik ben eigenlijk nooit jaloers, maar sinds ik daar geweest ben... Ja? Oh, het zou ik er graag willen wonen. Ja, ja absoluut. Ja. Even kijken wat van weer het hier wordt. Ja, beter hè. Dit is ZFM. Zandvoort. C -F -M. Het was op deze vrijdag over het algemeen bewolkt... maar zo nu en dan kwam er ook wel de zon tevoorschijn. Het bleef droog en er waaide een geleidelijk tot matig afnemende oost- tot zuidoostenwind. Aan zee bleef de wind nog vrij krachtig, windkracht 5... De temperatuur werd opnieuw niet hoger dan maar 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt... en vooral komende nacht neemt de kans op regen weer toe. De zuidoostenwind waait matig en de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen is het bewolkt en valt er enige tijd regen. Pas in de loop van de dag wordt het weer droog... en de zuidoostenwind draait naar zuid tot zuidwest... en neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar ongeveer 13 graden. Het gaat de goede kant op, want zondag wordt het prachtig herfstweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en bij een weer tot matig toenemende zuid tot zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar een hele aangename temperatuur van zo'n jawel 17 graden. Maandag schijnt geregeld de zon, maar komt het ook weer tot enkele buien. En bij die buien is het later op die dag ook onweer mogelijk. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks 15 tot 16 graden. Nou, dat, ja. ziet, er, dat ziet er niet slecht uit hoor. Nee, goed wat? hè? Wat, wat, ja. wat scheelt dat met Curaçao, hè? Ja. Nou, ja. de helft. 20, 20, <laughs> ja. Nou, letterlijk de helft. Ja. Ja. ja, goed, je kan niet alles hebben in je leven. Nee, dat is waar. Dus, uh... Ja, je, je kan het wel geloven, hè? Dat zeiden die apen ook altijd, weet ja. je nog? Ja. ja, die zijn heel goed geloofd. Ja. <laughs>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 I'm in love I saw her face Now I'm a believer Not a trait voorlopen van Do You Want To Be A Rock Band ofzo. Ja, dit was, dit was leuk, weet je dat Ja, ja. ja dit was echt leuk. Het is echt he. bij elkaar geraapt, zoetje. Ja, volgens mij konden ze ook niet eens zingen, of wel? Nou, ze hebben op het einde, hebben ze zelf wel een nummer gemaakt, nummers oh. gemaakt. Oh. Maar het meeste is voor ze geschreven. Ja, ja, dat ja. Maar, maar ze hebben ze het wel zelf gezongen? Ja. Het is geen Millie Vanilli? Mm, nee, nee, nee. De, nee. Weet wat ik bedoel? Ja, hè? dat ja. is, uh, ja. Dat nee, waren ze niet? Nee.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 13546. En de website is www.cafekoper.nl. En de locatie is Café Koper, Kerkplein, nummer 6. Nou, maar dat klinkt toch uh, heel gezellig? Ik dat dat, ik denk, dat ik. denk ik wel. Ik moet er zo aan denken dat ik op de radio ben. Hé, hey, zullen we een stukje Enniel Lennox doen? Wat gaan we doen? Enniel Lennox. Prettig. Oh, ja, die is prettig, hè? Die. Bij het vorige nummer had ik al moeite om mijn mond op tijd dicht te houden. Bij deze, helemaal hoor. Ja? Ja. Dan zet je hem gewoon niet open. Maar dat, dat is bij jou chronisch hoor. <laughs> Dit vind ik echt een wereldbaan. Dat is, dat is toch degene die er eigen kaal had geschoren of niet? Of was nee, zijn dat was nee, nee, nee. Nee, Sinedo uh, Connor, bedoel jij. David Stewart? Jij bedoelde Sinedo Connor. Ja. Die bedoelde, oh daar ben ik mee door door. foto's van ja. de pauze en zo. Ja, dus nee, ja. nee, nee dit oh. is een andere. Oh, dit is een andere. Nee. Nee, dit is, uh, ga je wat zeggen? Lekker, lekker stukje muziek trouwens. Ja, toch? Dat weet je toch als ik... Uh... Toet ging ook helemaal uit het dak hier, hoor. Ja, het was helemaal geweldig. Ja, ja, ja. ja. Het is maar maar nog niet zoals jouw salsa dans, hoor. Nee, dus... maar die komt ook nog wel, hoor. Oké. Okay. Maar dat doe ik thuis. Oh, uh, dat, dat thuis. is nou weer jammer. Dat, hij speciaal van Mieke doet. Sorry, Mieke, ik heb het geprobeerd. <laughs> ja, niet. filmt het en dan zet ja, het wel op Facebook. dan zet het op Facebook, ja. Oh, ja. Het, gaat, uh, het gaat over de financiële positie van Zandvoort. Hij is duidelijk verbeterd. En volgend jaar, ten opzichte van 2016, wordt 2017 nog veel beter. De begroting is meerjarig sluitend en er is ruimte voor nieuw beleid. Dat blijkt uit de gemeenteraadbegrotingen van 2017... die de college van Zandvoort aan de gemeenteraad aanbiedt om vast te stellen. Door de financiële ruimte dat geeft ontstaan... en ruimte om te werken aan de toekomst van Zandvoort. Met diepe investeringen in de samenleving en in de economische ontwikkeling. Belasting wordt niet verhoogd. De tarieven, de tarieven zullen dan ook los van kleine inflatiecorrecte gelijk blijven... en ruimte om te werken aan de toekomst. De afgelopen jaren is er een behoedzaam financieel beleid gevoerd... in de lijn van de coalitieakkoord. Daar plukt de gemeente nu de vruchten van. In de voorjaarsnota van 2016 hebben het college en de gemeenteraad afgesproken... dat zij bij een gezond financieel perspectief... de strategische investeringsagenda samen verder willen ontwikkelen. De tijd is nu gekomen. De financiële ruimte die is ontstaan krijgt een solide en toekomstbestendige bestemming. In het verder gezond maken van de financiën, het versterken van het economische klimaat van de badplaats. Plezierige en veilige wonen en recreëren. Een goede dienstverlening en het bieden van adequate zorg aan wie het nodig heeft. Ik wil speciaal voor de dialyse in Haarlem wil ik even wat draaien. Ah, dat is leuk. Dus ik weet dat ze, draaien, dat, ze, dat ze luisteren op ons een aantal. Dus, eh, uh, nou, zie ik jullie maandag weer dan. Ja. Frankie Valley. Ja, dat ja, is jammer. Oh man, dat zijn de four seasons met Frankie Valley. Heerlijk. Ja, blijft jammer. Ik denk het regent. Ik zweer het je. Nee, het is wind. Oh, sorry. Mist en regen, westenwind. Ah. Zeg maar of ik, waar, waar. ik ooit weer vind. Oh, dat is wat anders. Ja. Ik ga het weer hebben over de Green Deal visserij... voor een schone zee. De visserij, visserijhavens, gemeenten, afvalinzamelaars... <lacht> gemeenschappelijke organisaties. Moet je en de overheid verbindt zich met een Green Deal visserij... voor een schone zee... Aan de ompak van afval binnen de visserijsector. Zoals kisten, touwen en vistuig. Hou je tuig bij je. Hij negeert ja, me. Huishoudelijke en opgeviste afval. De focus ligt op praktische oplossingen. Kimo Nederland en België coördineert deze Green Deal. Ze probeert me gewoon het lachen te maken. Dat doen we nooit. Ja, nou, <laughs> Zo is met de huishoudelijke afval aan boord van visserijschepen... en in de havens nog winst te behalen. In de Pilot, met medewerking van de schepen GO22 en GO26... Zeehaven en Muiden en afvalverwerkingsbedrijf Beck en Verburg... werd huishoudelijke afval aan boord van speciale Big Bags opgeslagen... en afgevoerd in de havens. Zowel de bemanning als de visserijschepen... Van de, als de Zeehaven en Muiden waren tevreden met de resultaten... Dan heb je het weer, Green Deal. Ja, ja, ja, ja, ja. ja daar ben jij ook helemaal voorstander van, hè? of niet? Nou, voorstander niet. Ik, ik weet wat ze inhouden. Ik ben, er niet, ik, voor, ik ben geen voor, ik ben geen tegenstander. Nou, een Green Deal kan eigenlijk alleen maar positief zijn natuurlijk, of niet? Ja, als je, als dat, jij dat, natuurlijk... zou het, dat zou het moeten zijn. We nou niet. ja, dat, daar gaan ze vanuit natuurlijk. Als ze dingen organiseren om alles schoon te maken... dan kan het alleen maar voor het milieu en voor onszelf natuurlijk beter worden. Ja. Mee eens, helemaal mee eens. Maar er zit ook nog een, uh, zoiets als effectiviteit uh, ja. achter. En, uh, uh, uh, ik ben meer geïnteresseerd op de effecten in lange te, op lange termijn dan uh, uh, korte, snelle acties. Dus ik ja. hou meer van lange termijn denken. Nou ja, maar dat is ook heel belangrijk voor natuurlijk je kinderen en je kleinkinderen eventueel. Ja, precies. Toch? Ja, precies. Ja. Kijk, wij zullen er niet veel beter mee. Met mijn leeftijd word ik er sowieso niet veel beter. Van. Maar voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen wordt het, uh, moet het beter worden. Ja, dus de, de, het is goed dat er dingen gebeuren, hoor. Op korte termijn, de, ja. prima. Maar ik hou meer van de lange termijn. En dan sommige dingen in de Green Deals, denk ik, van nou, moet je daar nou geld in steken. Ja, ja want er gaat waarschijnlijk een hele hoop geld in. Hè? Heel veel geld in. Ja. ja. Kijk. Ze haalt de pen uit mijn handen. Want ik klik. Ja, hij zit continu klik klik klik klik ja, klik. Ja. Dat... Ik ga gewoon uh, ik doen ga doen wat we ik... gaan maar naar de ja. ja, voordat ik hierin ingehuurd ben. Was had Holding you is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 Get me through Zoek iemand met zijn ouderwetse voetbaltoeter? Nee, nee, nee, nee. Elke keer als de microfoon zo open dat ik vooraf even die toeter kan laten jankeren. Ja, eigenlijk doet dat al. Nee, nee, nee, joh. Doen we dat niet? Nee, dan zit ik iedere keer met een hartvershakker neer. Daar kom ik echt niet meer van bij, hoor. Nee, dat is niet goed. Wacht even, want ik moet eerst even laten horen. Ja, want anders weten ze niet waar ze naar luisteren. Ja, nee, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Um, ik krijg een, um, um, een berichtje onder mijn, onder mijn ogen geschoven. En uh, Hans wil dat ik het ga hebben over de kledingverkoop. Juist. Toch? Juist, ja, hè? Juist. Nou, dan ga ik dat ook gewoon doen. Ja, doe maar. Ik ben zo mee gaan. Nou, vandaag. inderdaad. Vandaag Niet wel. normaal. Ja. Nou, dan vandaag Ja, Het valt op, hè? Ja. Na een prachtige warme septembermaand is oktober van start gegaan met echt herfst weer. Het begin van een nieuw seizoen is een goed moment om de kledingkasten te inspecteren. Wat kan nog een jaartje mee en wat moet misschien wel naar de kledingbak? Misschien een extra jas voor een leuk prijsje? Het is daarom zeker de moeite waard om aanstaande zondag, 16 oktober... een kijkje te komen nemen bij de halfjaarlijkse kledingverkoop... op de kinderdagverblijf Pimpeloentje... aan de burgemeester Nawijnlaan in Zandvoort. Van 12 uur s middags tot 4 uur s middags hangt een, het kinderdagverblijf... vol met kinderkleding van populaire merken... voor ten minste de helft van de prijs. Op Pippeloentje rekenen ze in ieder geval op een grote opkomst van een vast aantal bezoekers. Het is er altijd gezellig en ontspannen winkelen. met een fijne omgeving voor kinderen en volwassenen. Nou. nou is het leuk? Is dat uitnodigend of niet? Ja. ja als je kinderen hebt of kleinkinderen ja. lijkt dat me heel. Uh, ideaal. Ja, ja, heel top. En uh, ik weet wat hij met jou wil, wat Ronald met jou ja, wil. Ja, maar Pardon? dat is al gebeurd. Oh, Hoe is, oui? het, oh, is het al dat dan? Dat riep ik al op Curaçao. Oh, okay. oh. We oh. ja. Dat is dan wel weer even. Ah. Ja, voor Nummer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja die Bruno, die kan er wat van. Ja, ja, ja, ja. Hey, uh, dame en heren, we lopen naar het einde. Ja, ja ik wil toch wel... de uitzending dan, hè? Ja, ik wil wel uh, nog even vertellen over veertien dagen. Hè. Heb ik een, weer een gast in de uitzending. Oh, gezellig. Ja, dan hebben we het over Halloween. Halloween. Oh, ja. mag ik mij dan uh, verkleed als horroortlaan? Ja, ja oh ja. Of heb ik geen schmink nodig? Nee. Oh, <laughs> oh dat was wel heel makkelijk inkoppertjes. Ja, hè? maar ik kop ja. hem zelf in, hè? Dat ja. Nou, ik zet hem wel voor. voor je. Ja. Maar je niet met messen achter kinderen aangaat, jongen. Nee, dan vind ik messen. het wel helemaal goed. Ja, ja, nee. ja het is ik sowieso wel... niet achter kinderen aan. Het is... ja, ik wil jullie in ieder geval weer hartstikke bedanken voor de gezelligheid. Heel ja, graag gedaan. Nou. En het leuke vraaggesprek in het eerste uurtje. Ja, dat ik, hoop zeker. Dat je, ik hoop dat je een hele hoop klanten krijgt. Ja, Dank je wel. Gasten. Ja, mensen. ik weet niet hoe ik ze moet noemen. Mensen. Ja. Mensen. Ach, gewoon mensen. Ja, gewoon mensen. Okay. Ja. Nou, een hele hoop mensen. <laughs> Dankjewel. En de dranghechten worden voor de deur gezet. Ja, gehoord. nummertjes, uh, automaten en zo. Ja. Komt ja. helemaal in orde. Komt was. voor elkaar. Ja. Ronald, bedankt. Ja, ook, Hans. En, uh, en uh, donderdag. Hoop ja. ik dat hij er nog steeds is. Uh, ja, ja, ja, ja. Goed, goed weekend. Dan hoop ik een levendiger uitzending. Ja, dan de een heel goed weekend. En uh, morgen weer gezond op, hè. Ja. Hé, hey, tot ziens allemaal. Dag. Dag.